7 uur. Weer verloren. Ik heb het natuurlijk over het Nederlands elftal. Gelukkig is er vandaag ook het NK-legpuzzelen. Mark Visser. Het NOS Radio 1 Journal. Goedemorgen, zaterdag 24 maart. Straks tegen 8 blikken we op dat NK-legpuzzelen vooruit. Het is groter dan je denkt. En verder aandacht voor een nieuw MH17-monument. En het laatste nieuws uit Frankrijk. Dit is Katrien Straatman. Goedemorgen, Katrien. Goedemorgen, Mark. De politieman die tijdens de gijzeling in een supermarkt in Zuid-Frankrijk... vrijwillig de plek innam van een gegijzelde, is overleden... heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. President Macron prees de gendarme na afloop van de gijzeling... gisteren als een held. Straks meer daarover van correspondent Frank Renaud. President Trump wil alsnog voorkomen dat transgenders in het Amerikaanse leger dienen. Transgenders die een uitgebreide medische behandeling moeten ondergaan, zoals hormoonbehandelingen, worden geweerd. Trump twitterde in juli dat hij geen transgenders in het leger wil... vanwege de hoge medische kosten. Rechters blokkeerden dat verbod. En sinds januari zijn transgenders welkom in het leger. Nu heeft Trump een memo uitgegeven dat er volgens het Witte Huis... voor moet zorgen dat het Amerikaanse leger... de juiste mentale en fysieke voorwaarden kan stellen aan recruten.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 Bij mannen werken vooral ICT'ers thuis. Mannen werken nog altijd vaker thuis dan vrouwen... maar vrouwen hebben die achterstand bijna ingehaald, zegt het CBS. Coca-Cola vindt Mexico te gevaarlijk worden. De frisdrankfirma sluit zijn distributiecentrum... in de Mexicaanse staat Guerrero. In die staat in het zuidwesten van het land... is veel armoede, drugsgeweld en corruptie. Coca-Cola zegt dat het distributiecentrum sluit... vanwege de straffeloosheid en het gebrek aan gezag. In de Slovaakse hoofdstad Bratislava... hebben zeker 25.000 mensen betoogd tegen de regering. Ook in andere steden waren protesten tegen corruptie van politici... en voor hervormingen. Onder druk van de protesten is er een nieuwe regering... maar veel Slovaken zijn bang dat er niets verandert. Ze willen vervroegde verkiezingen. Ronald Koeman is zijn debuut als bondscoach begonnen met een nederlaag. In de oefenwedstrijd tegen Engeland verloor Oranje in de arena met 0-1. Voor de wedstrijd werden in het centrum van Amsterdam... zeker 90 Engelse voetbalsupporters opgepakt. Ze hadden zich op de wallen misdragen. Het weer bewolkt in wat regen of motregen. In het zuidoosten ook wat zon. Het 9 tot 13 graden. Morgen een enkele bui in het westen, zon en dezelfde temperaturen.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 Het is er. vijf minuten over zeven. We beginnen in Frankrijk. Want u hoorde het net al in het nieuws. De agent die gisteren een helderrol speelde bij de gijzeling in een Franse supermarkt is overleden. Correspondent Frank Renaud. Die helderrol, wat heeft hij gedaan gisteren? Kun je dat nog eens uitleggen? Ja, het gaat om de 45-jarige luitenant-kolonel Arnaud Beltram. Hij was gisteren als een van de eerste met zijn eenheid ter plekke... bij die supermarkt in Trebbe, waar die gijzeling toen was begonnen. En op een gegeven moment kregen de agenten door... dat er gewonden waren in die supermarkt. Toen is deze luitenant-kolonel vrijwillig de supermarkt ingegaan... en heeft tegen de dader, tegen de gijzelnemer gezegd... laat mij de plaats innemen van die gewonden. Nou, de dader stemde daarmee in, dus die gewonden konden worden afgevoerd. Die zijn weggegaan uit de supermarkt. En de luitenant-kolonel bleef achter op een gegeven moment zelfs ook alleen nog maar met die gijzel nemen. Hij heeft toen zijn telefoon aangezet, verbinding gemaakt met zijn eenheid en heeft die telefoon op tafel gelegd waardoor de mensen, politiemensen buiten precies konden horen wat er binnen gebeurde. Nou, op een gegeven moment werd er binnen geschoten. Toen is de inval begonnen. Toen hebben ze de supermarkt bestormd dus toen is de dader doodgeschoten door de agenten. En toen zagen ze die luitenant-kolonel op de grond liggen, zwaar gewond en die is toen per helikopter afgevoerd. En vannacht is hij aan zijn verwondingen overleden. Hij is vannacht dus inderdaad aan zijn verwondingen overleden. Heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Hij was geraakt door kogels door die dader in de supermarkt. In zijn hals zwaar gewond. En is dus vannacht inderdaad overleden. En wordt hier inmiddels wel als de nationale held gezien. Niet alleen in de Franse media, maar ook door president Macron. Die gisteren al deze luitenant-kolonel als held bestemde, bestempelde. Wat overigens nog tragisch is, is dat dezezelfde luitenant-kolonel. Een paar maanden geleden nog deelnam aan een terreuroefening in Carcassonne. Daar vlakbij. En die terreuroefening, daar werd een simulatie gedaan van een terreuraanslag op een supermarkt. Wellicht zo gehandeld zoals hij daar heeft geleerd. Ja. Uh, precies, dat heeft hij toen geleerd. En zijn moeder heeft gezegd, want die was op de radio... die werd geïnterviewd over haar zoon, die zei... dit is precies zoals hij altijd zou doen... zijn eigen hulp aanbieden voor zijn vaderland. Zo. Uh, het onderzoek naar, naar deze gijzelingsactie, hoe verloopt dat?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 En dan, en dan toch ineens nu weer zo'n actie. Ja, dus een hele harde klap natuurlijk voor de Fransen. Herinneringen worden weer bovengehaald. Wonden worden weer opengereten, zou je kunnen zeggen. Het is een groot, een heel groot nieuws hier. President Macron is gisteren ook teruggekomen vanuit de Europese top in Brussel... om overleg te voeren met zijn ministers. En Macron zei ook, de terreurdreiging in Frankrijk blijft heel hoog. Consulent Frank Renaut, dankjewel. Het is acht minuten over zeven. Het Nederlands elftal verloor gisteren zijn eerste interland... onder de nieuwe bondscoach Ronald Koeman. Het werd 1-0 tegen Engeland. Een, een nieuw oranje met nieuwe spelers, een nieuwe aanvoerder. We slaagde er in Amsterdam Arena niet in om te overtuigen. Het doelpunt van Jesse Lingard viel na een uur... en Nederland zette daar weinig tegenover. Verslaggever Ragnar Niemeijer pelde gisteravond de stemming. Hier voel je de aanwezigheid van Oranje op het komende WK... misschien nog wel het meest aan de rand van de Oranje-fanzone. Je kunt er een hapje, een drankje krijgen en er is muziek. Dat was er in 2006, in 2008, in 2010. Eigenlijk was dat er altijd, maar nu dus niet. En toch zit de Amsterdam Arena vanavond vol... met 50.000 Oranje-fans voor de wedstrijd tegen Engeland. Uh, altijd. In, in Nederland de, de leeuwen gaan nooit ten onder. Wat het ook is, ook kwalificeer ons niet. Dat oranje verlies je nergens. Welke sport dan ook. Daar lijkt het wel een beetje op nu, hè, met die leeuwen ten onder. Uh, ja, gelukkig hebben we nog wat leeuwen rondlopen in het leven uh, die de eer hoog houden. Nee, nee, nee, we gaan niet ten onder. Nee, hoor, er komt een nieuwe generatie uh, samen met Koeman. Uh, de spelers die nu, nu staan, iedereen denkt van nou ah, wat zijn het? We zijn geen zwak team. Alleen we zijn er even in Rusland niet bij. Nou ja, dat is alles. En zo als deze meneer lijken er veel te denken. Het Oranje Legioen is trouw. Maar de wedstrijd die dan volgt, valt nogal tegen. Er valt één doelpunt en dat is van Engelse makelij. Dat klonk zo. Maar dan in tweede instantie komt schot in de goal. Lingard, 1-0 Engeland. En niet daar in front. En Jesse Lingard heeft gecolled. Nederland krijgt nauwelijks kansen, laat staan grote. En na afloop in de mixed zone, de ruimte waar spelers en journalisten elkaar ontmoeten, valt al snel de term een draak van een wedstrijd. Was dat het ook? Ik vraag het aan Valentijn Driesen, verslaggever Sinds jaren en Dag van Oranje in dienst van de Telegraaf. Je verwacht uh, met een nieuw begin verwacht je wel ergens iets spankelends. Ik heb er eigenlijk nergens gezien. Uh, bijvoorbeeld een sprankeling van de paai. Of van een die er vijf of zes keer overheen dendert. Uh, Bosdors die uh, de kans krijgt. Uh, niks gezien eigenlijk. He veel te weinig. En, uh, ja, misschien allemaal wel degelijk. Maar uh, daar daarvoor ga je niet naar het Nederlands Elftal. Want daarvoor zit je ook niet te kijken. Valentijn Driessen van de Telegraaf. Ziet weinig lichtpunten. Heel weinig. En hetzelfde geldt voor zijn collega van het AD. Mikos Gauka. Ja, het nieuwe land meer in de aanloop dan, uh, dan op het veld. Hè. En uh, de Nederlanders. Ja, kijk, Engeland is natuurlijk een, een klasse beter dan Nederland op dit moment. De tegenhouden, dat, dat is met vijf wel uh, redelijk gelukt, denk ik. Op, op een enkel moment na. Maar ja, zelf iets creëren, dat is uh, eigenlijk helemaal niet gelukt. En dan heb je waarschijnlijk ook niet echte spelers voor. Maar als je met minder aanvallers gaat spelen... en ze zijn nog niet van de allerhoogste kwaliteit... dan, uh, ja, dan wordt het moeilijk om wedstrijden te winnen. Ik vond het verschil tussen uh, ons en, en Engeland uh, met name in, uh, in balbezit... Vond hun vaster aan de bal. De reactie van Roland Koeman op de druk bezochte persconferentie in de Amsterdam Arena na afloop. Vond ons uh, slordig bij momenten, met name in de eerste helft. Ja, en dan is het moeilijk voetballen, en dan kom je te weinig uh, richting hun 16 meter. Als je uiteindelijk uh, meer wil, uh, zal je in je voetbalgedeelte beter moeten zijn. Van Koeman naar een van de twee radiocommentatoren van NOS langs de lijn, Arno Vermeulen. Als je kijkt naar die drie centrale verdedigers die Nederland opstelt, die waren eigenlijk alle drie goed. Voor mij is daar, is daar het probleem niet, maar dan moet je ook aan de zijkant de twee spelers hebben die, uh, die uh, dat echt aankunnen. En uh, nou, het middenveld, uh, hij wilde dynamiek zien, heb ik niet gezien. Hij wilde diepgang, heb ik niet gezien. Koeman, dus uh, daar moet hij ook wel teleurgesteld over zijn. Het is nog vroeg vanochtend. Heb je ook nog iets positiefs? Uh, ik vond Matthijs de licht wel heel erg goed spelen. Als je zo jong bent, je speelt in NL zelfs al zo sterk. Uh, dat geeft natuurlijk heel veel uh, vertrouwen voor de toekomst. Uh, dat je een jongen hebt waar je misschien nog jaren uh, mee verder kan. En ik vond hem echt een van de uitblinkers vandaag. Maar ja, wel weer een verdediger. Het zou wel heel prettig zijn als we een keer een uh, aanvaller tot uitblinker kunnen bestempelen. Dat zat er niet in. En het Nederlands hoofdrol speelt maandag in Genève tegen Portugal eens kijken wat de kranten melden, Katrien. Nederlandse vrouwen in koerdische kampen in noord Noord-Syrië worden volgens eigen zeggen verhoord door Nederlandse inlichtingendiensten, dat vertellen twee familieleden aan de Volkskrant en ook VRT-journalist Rudy Franks die zegt dat Belgische vrouwen Nederlandse officials in Noord-Syrië hebben gezien. Volgens de familieleden is de militaire inlichting en veiligheidsdiensten MIVD bij de vrouwen langs geweest. Ondervragers namen pindakaas en pepernoten voor de vrouwen mee. De familie voelt zich nu verraden schrijft de krant, omdat steeds wordt gezegd dat niet bekend is... waar Nederlanders zitten. De MIVD en AIVD geven geen commentaar... want dat zou hun kennis en werkwijze in gevaar kunnen brengen, zeggen ze. En de Tweede Kamerfracties van CDA, GroenLinks, SP en PvdA... zijn verontwaardigd over Carinova uit Deventer. Wat is er aan de hand? De zorgaanbieder verplicht werknemers... die ziek zijn hun dagen te laten inhalen. En het AD schrijft dat ze minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken... die partijen dus om opheldering hebben gevraagd. Werknemers van Carinova die zich ziek melden... moeten zelf voor vervanging zorgen. En lukt dat niet, dan wordt er geen loon uitbetaald. betaald. En daarnaast moeten ze het verzuim later inhalen. Volgens vakbonden handelt de zorgaanbieder in strijd met de wet. Dat is wel een opmerkelijk verhaal dus in het AD vanochtend. En een jongetje van anderhalf jaar uit het Groningse Scheemda... dat door zijn vader mee naar Istanbul was ontvoerd... is terug in Nederland. Op de voorpagina van de Telegraaf staat een foto... van moeder Corien Dijkhuis met haar zoontje, Mert, want zo heet hij. Met hulp van misdaadverslaggever John van den Heuvel... kon zij haar kind na twee maanden weer in haar armen sluiten. De vader nam het jongetje in januari mee naar Turkije... nadat het stel uit elkaar was gegaan. En tot slot, onderzoekers van de Technische Universiteit in Madrid. Die hebben ontdekt dat olijfpitten mortel voor de bouw luchtiger maken. Nu gebruiken we nog kleikorrels ervoor. Onderzoekers probeerden als alternatief dus olijfpitten. Daar schrijft het Spaanse dagblad Revisa de la Construcción over. En dat werkt dus goed. Het zou wel een bouwvakblad zijn, denk ik. Ja, ja. Volgens de onderzoekers is de olijvenmortel geschikt voor het afwerken van muren. en sterk genoeg om gebruikt te worden in dragende constructies. Nou, vind ik mooi nieuws. Ik vraag me dan of het Toeval dan ontdekt is, of dat ze dat echt al, al dachten vanwege de samenstelling. Maar dat uh, soms kunnen dingen ook gewoon met je Jack en verrek. Dit werkt veel beter. Zou wiskunde? Gaan ja. we de revisa de la Constitution <laughs> nog even over Eventjes uitpluizen. Ja, Katrien, tot zo weer. Ja. Op de vliegbasis Eindhoven wordt vanmiddag een gedenkteken onthuld... ter nagedachtenis aan de repatriëring van de 298 slachtoffers met de MH17. De ramp was een van de grootste vliegrampen uit de Nederlandse geschiedenis. Eerder werden al onder meer 298 bomen in vijf huizen bij Schiphol geplant... ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Contact nu met Ronald Rutte van de stichting Walk for 298. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent een van de initiatiefnemers van, van een, een nieuw gedenkteken. Waarom is dat zo belangrijk? Nou, uh, zoals uh, eigenlijk bijna de hele wereld weet... Uh, zijn de beelden natuurlijk uh, die destijds in Eindhoven uh, daar uh, zijn geweest... ja, die zijn de hele wereld overgegaan. En uh, daar is ook de samenkomst geweest... Uh, van uh, de slachtoffers, de nabestaanden en de hulpverleners. En uh, ik vond het heel belangrijk dat uh, die beelden eigenlijk nooit uh, vergeten mochten worden. En uh, in het verlengstuk eigenlijk van Vijfhuizen... is het heel mooi eigenlijk dat dit uh, gedenkteken vandaag ook onthuld wordt. En u was zelf een van de hulpverleners. Klopt, ja. ja. Hoe, hoe heeft u dat ervaren? Zo op dat moment toen u daar Ja, indrukwekkend. Heel indrukwekkend natuurlijk. En je probeert je echt in de breedste zin van het woord... de mensen te ondersteunen daar waar je kan. En, en, en hoe deed u dat? Ja, gewoon door, namelijk door ervoor te zijn, uh, vragen te beantwoorden en dergelijke. En uh, er zijn natuurlijk zoveel, vele verschillende hulpverleners uh, geweest. Hè. Vele van uh, uh, zijn in beeld geweest. Hè. De chauffeurs, uh, de dragers, uh, de marochassé en dergelijke. En ook heel veel mensen zijn er achter de dus, zwemmen, uh, hebben daar gewerkt. Uh, uh, onder andere op het platform, maar ook in het buitenland en dergelijke. Ja, dus het uh, is echt ook... Wat het mooie eigenlijk is aan vandaag, en dat heb ik me deze week nogmaals gerealiseerd, is dat wij uh, heel veel mensen elkaar als hulpverlener niet eens gesproken hebben. Mm -hmm. En deze week dan echt na de aanloop van de onthulling uh, wel. En dat je allemaal hetzelfde gevoel hebt uh, dat daar een verbinding uh, is gekomen. En ja, uh, heel mooi dat het beeld ook vandaag de verbinding heet. Want ook uh, toen werd er nauwelijks met elkaar gesproken? Ja, we waren volop bezig uh, natuurlijk uh, om ervoor te zorgen dat, het, uh, dat de aankomstceremonies uh, perfect zouden verlopen. En ja, je voelt daar een, een, een spanning en je leeft mee met de mensen. En uh, ja, dat is natuurlijk heel raar. En uh, ja, je gaat daar niet onderling zomaar even uh, uh, zitten praten met elkaar. Hoe nou. was, je bent heel erg gefocust op wat je moet doen. Waar waarom wilde u zo graag helpen? Uh, ik vind het belangrijk om iets voor de medemensen te betekenen. En uh, juist voor mensen die uh, eigenlijk uh, ja, zo van het ene op het andere... met een situatie uh, te krijgen, uh, waarin ze zich machteloos, hulpeloos voelen. En als je dan die hulp mag bieden, ja, dat, uh, dat is heel fijn uh, om dat te mogen doen. Is dat dan uh, ook het eerste wat u denkt bij zo'n ramp? Dat u denkt, ik moet helpen? Nee, dat niet. Uh, in dit geval ben ik daarvoor gevraagd, maar... Uh, uh, achteraf, uh, en dat, dat hoor ik ook van iedereen... Uh, je hoopt het nooit meer mee te mogen maken... omdat deze rampen gewoon niet mogen gebeuren. Uh, uh, het, het is niet eenmaal gebeurd. En uh, dan kan ik alleen maar zijn dat ik ook dankbaar ben... dat ik het heb mogen doen om alles wat in mij zit... en dat geldt denk ik ook voor heel veel andere hulpverleners... om dat te kunnen geven. En ook dit heb ik meerdere malen teruggekregen... in de, in de aanloop naar de onthulling. Is, dat, is het, uh, dat gevoel ook terug te vinden in, in het ontwerp van het gedenkteken? Ja, absoluut. Ja. Wat ik uh, daarnet al zei, uh, het uh, beeld heet uh, De Verbinding. En het is uh, door een bijna 92-jarige uh, kunstenaar uh, ontworpen. Dus dat vind ik maar dat hoe ziet het eruit? Het is, uh, het is een bol uh, in de vorm van de wereld. En deze bol is gevormd uh, door verschillende uh, bandjes met teksten erop. En een van die bandjes, uh, daar staat de tekst op, uh, ik zal je nooit vergeten. En uh, dat is het bandje wat we destijds ook hebben uitgereikt als een soort troostbandje uh, tijdens de aankomstceremonies. Dat is eigenlijk de basis uh, geworden. En uh, totaal staat, uh, staat die wereldbol met een leegte... wat memoreert aan de leegte Natuurlijk, uh, die achtergebleven is... door het mis uh, van de vele slachtoffers. Uh, die rust op drie pilaren. Eentje voor de slachtoffers, eentje voor de nabestaanden... en eentje voor de hulpverleners. En dat staat weer op een sokkel, precies op 298 stenen. U verwacht 750 mensen. Waar komen ja. die allemaal vandaan? Ja, uh, het, is, het is een besloten uh, bijeenkomst. En dat zijn uh, dus nabestaande hulpverleners... En een aantal andere mensen die uh, destijds uh, vanuit hun uh, functie betrokken zijn geweest. En ook uit de verschillende landen dus, die, die ja, getroffen ook, zijn? Ja, huh. inderdaad. We hebben ook uh, vrij veel aanmeldingen uit het Duitsland. En ook daarin, uh, ja, ik ben inmiddels nu drie jaar bezig geweest uh, om dit project te realiseren. En uh, als je dan ziet dat je dus echt uh, mailtjes krijgt uh, vanuit Australië, Canada en dergelijke. En uh, met als dank uh, ja, dat, uh, dat je dit doet, ja, dat, dat uh, het geeft alleen maar moed ook om het te hebben gerealiseerd... En, en dat het ook gelukt is vandaag. Mooi. Vanmiddag om drie uur begint de herdenkingsdienst... en wordt het herdenkingsbeeld De Verbinding... voor hulpverleners en nabestaanden onthuld op de vliegbasis Eindhoven. Ronald Rutte van de stichting Walk for 298. Dank u wel. Graag gedaan. NOS Radio 1 Journaal. In het Friese hindenlopen laat een theatermaker... een traditionele boerderij bouwen op zijn kop... Letterlijk, Dus met het dak op de grond en de begaande grond bovenin. Verslag Joris van der Kerkhof zocht uit waarom eigenlijk. Veel uh, ganzen. Heel veel ganzen. Ja. Ja. Ergert u zich aan dit landschap? Of ik me aan dit landschap erger? Nou, ik vind het wel jammer dat het, uh, dat het gras opnieuw ingezaaid is. Met uh, Engels rijgras. Dat vind ik wel erg jammer, ja. Het was uh, een heel kruidenrijk landschap. Dit weiland hiernaast. Maar ja, het wordt allemaal rijgras en allemaal groen. En, uh, ja. Een soort biljartlaken. Dat is eigenlijk jammer dat de greppels verdwijnen... en dat het een uh, ander soort gras wordt. We staan in het dak van uw huis. Ja, maar we staan toch, ja, toch op de grond. op de grond, ja ja. Ja. Raar. Ja. Ja, ja, ja. ja, de punt zit beneden. Dus dat is wel een beetje raar. Ja. Ja, ik dacht van, nou, misschien moet er een schip liggen... in plaats van een boerderij staan. We noemen het ook longskip. Uh, schip is uh, schip in het Fries. Dus het project heet uh, uh, ja, een, een schip op het land. En dat zegt ook iets over het landschap eigenlijk. En ook uh, ja, een soort statement ook tegen Misschien heel anders denken over dat landschap waar we middenin staan. En dit is dan heel rigoureus om het echt op zijn uh, kop te zetten. Maar misschien moeten we het denk ook eens op de kop zetten. Gaan we nog één verdieping hoger? Mag ik er even los of net? Wat ben ik? Mag los, er even of net? Ja. Oké, okay, vermogen naar boven. Er zijn twee mannen aan het werk... Aan het installeren. Ik laat u eerst even zelf boven gaan. Oké. Ik wacht er Best handig. Opa. Wat bent u nu aan het doen, meneer? Aan het boren. Oppa. Hoe raar is dit nou? Ja, hij staat op zijn kop, maar voor de rest valt het op zich. Het uh, is gewoon een staalconstructie. Maar... Geen rare dingen. En een vorm van leuk ook? Het is weer anders. Wat dat betreft mag het wel, mag het wel vaker. Het is echt zonde om het dicht te bouwen. Ja. Ja. Mooi, hè? Zo open. Ja. Ja, het waait hier altijd heel hard. Het schijnt ook dat die, als het windkracht 10 is... dat hij drie centimeter heen en weer gaat in de top. Op het platte dak. Maar uh, ja, dus uh, dan uh, is het wel lekker dat het wel uh, dicht is... en lekker geïsoleerd is. Ja. Het is nu een volledig stalen constructie. Ja en daar zitten betonnen lagen in en dan moet nog een betonnen laag bovenop en dan komt het dak ja, <laughs> erbovenop. bovenop plat dak erbovenop. bovenop en daar komen dan zonnepanelen en daar komt van alles nog meer ja, we willen de oude materialen van de oude boerderij ook gebruiken dus de de Friese geeltjes die moeten gebikt worden. En die moeten dan op 11 meter hoogte gemetseld worden straks. Dat gaat u zelf doen? Ja, het bikken in ieder geval wel. Het metselen misschien deels. En, en alle dakpannen zullen er ook op geschroefd moeten worden. En dat is natuurlijk een, een helske ja. Nu zijn er nog allerlei palen die hem recht houden. Maar die palen gaan ook weg. Ja, dat zijn nu uh, uh, ja, voor de constructie steunpalen. Maar die gaan straks weg als het goed is. En dan zweeft het dak van uh, 11 meter uh, uh, hoogte. Dat, ja, dat zweeft dan. Er zit een hele grote tuin bij. Er komt een permacultuur tuin bij. En, uh, nou ja, er zit water bij. We gaan het water ook nog meer uitgraven... zodat het, de, de boerderij in het water weer, uh, weer spiegelt. Dan staat hij weer rechtop. Ja, want als je dan voor het water staat... Ja. en naar boven kijkt, dan zie je een boerderij op zijn kop. Ja. Maar als je in het water kijkt, dan is alles normaal. Ja, dan is alles normaal, ja. ja, ja. En het idee was, als we nu één verdieping hoger zijn... dat we zo over het IJsselmeer kunnen kijken. Drie weken geleden schaats ik op het IJsselmeer en het is eigenlijk de bovenkant van de boerderij. En uh, dus ja, zo straks boven staan dan zien we ook het IJsselmeer dat het goed is. En wat is dan uiteindelijk het statement? Kijk, als je heel. Uh heel erg terug in de historie kijkt... zou hier een schip moeten liggen, want dan was het water. Maar misschien moet je ook wel heel ver in de toekomst kijken. Als het zeewater echt gaat stijgen en de dijken breken door... dan wonen wij bovenop het schip en dan wonen we droog eigenlijk. want Dan zitten we helemaal in het water. Dus het is een blik terug, maar het is ook een blik vooruit. Een soort Ark van Noach dan? Ja, dan is het Ark van Noach. Moet er moeten een paar dieren in en dan kunnen we van los. Een bijdrage van Joris van de Kerkhof... De Canadees Sean Mendes is nog maar 19. Toch heeft hij al aardig wat hits op zijn naam staan. Deze week werd bekend dat hij volgende maand mag optreden... op de verjaardag van de Britse koningin. En dan zal Sean vast ook zijn nieuwste plaat laten horen. Dit is In My Blood. Help me, it's like the walls are in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood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 like the walls are caving in, sometimes I feel like giving up, but I just can't.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 Achterweest. Katrien met de hoofdpunten. Zorgverzekeraars Nederland, Belangenvereniging Persaldo en de Vereniging Nederlandse Gemeenten willen strengere voorwaarden voor startende zorgbedrijven. Nu zijn geen diploma's of een verklaring van gedrag nodig om een zorgbedrijf te beginnen en door weinig controle is de sector aantrekkelijk voor fraudeurs. De politieman die tijdens de gijzeling in een supermarkt in Zuid-Frankrijk... de plek innam van een gegijzelde, is overleden. President Macron prees hem gisteren als een held. In de supermarkt vielen twee doden. Daarvoor schoot de gijzelnemer al een vrouw dood van wie hij de auto stal. De schutter zelf overleefde de bevrijdingsactie van de politie niet. President Trump probeert opnieuw transgenders... uit het Amerikaanse leger te weren. Het gaat om transgenders die een operatie moeten ondergaan... of die een hormoonbehandeling krijgen, zegt Trump in een nieuw memo. Twitterhuis zegt dat de maatregel ervoor moet zorgen... dat het Amerikaanse leger de vereiste mentale en fysieke voorwaarden... kan stellen aan recruten. En Noord- en Zuid-Korea zijn het eens geworden over een nieuw overleg op hoog niveau. Het moet volgende week donderdag worden gehouden in de grensplaats Panmunjom. Het is de voorbereiding van de top eind april tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. Het weer van Weerplaza.nl. Vandaag op veel plaatsen bewolkt en lokaal valt ook een spatje lichte regen of motregen. In de loop van de dag breekt vanuit het zuidoosten de zon vaker door, maar in het noordwestelijke deel van het land daar blijft het de hele dag bewolkt. Ook vanmiddag kan er lokaal nog een beetje lichte regen of motregen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Temperaturen daarbij van noordwest naar zuidoost 9 tot 13 graden en daarbij een meest zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vanavond en vannacht is het in het binnenland licht opgeklaard. En in het noordwesten van het land is het bewolkt met soms wat lichte regen of motregen. De temperatuur onder de bewolking niet lager dan een graad of drie. In het binnenland kan de temperatuur lokaal dalen naar ongeveer 1 graad. Morgen neemt dan vanuit het noordwesten de bewolking toe. En op steeds meer plaatsen valt af en toe wat lichte regen of motregen. In het zuidoosten blijft het tot de avond waarschijnlijk droog. En later op de dag breekt ook vanuit het noordwesten de zon weer door. Temperaturen dan 9 tot 12 graden. En de westen tot noordwestenwind is dan zwak tot matig. Windkracht 1 tot 3. Maandag is dan een best aardige dag. Met vooral in de ochtend veel zon. In de middag wat meer stapelwolken en lokaal een enkele bui. En dat alles bij 7 tot lokaal 10 graden.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 Vijf over half acht in Catalonië gingen gisteravond... tienduizenden mensen de straat op om te protesteren... tegen het opnieuw vastzetten van vijf separatistische leiders. En dat leidde in Barcelona tot een grimmige sfeer. Spanningen in de straten van Barcelona. Behalve het vastzetten van de vijf separatistische leiders, werd ook een aantal nieuwe internationale arrestatiebevelen uitgevaardigd. Waaronder voor Poes de Mond, de oude regio-president, correspondent Rob Soudberg in Madrid. Ja, hoe grimig was het gisteren? ja, gaaf compleet hè, wat je allemaal zegt. Demonstraties waren inderdaad in grote steden, in Barcelona, uh, in Tarragona, in Girona, gingen mensen de straat op. Let wel, het waren duizenden mensen, het waren misschien tienduizenden mensen, maar in die zin kan je zeggen bleef het nog beperkt. Kleiner in ieder geval dan afgelopen jaar toen we daar wel tussen honderdduizenden mensen stonden. Nou goed, dat haalden we niet. Alleen hoor je dat wel, hè, ook in dat geluidsfragment net. Er waren ook charges en die waren in Barcelona rond het gebouw van de Spaanse regeringsdelegatie. Nou, daar uh, ontstond uh, dat, dat geluid, dat gedoe wat je gisteren uh, uh, wat je hmm. hoorde. Gelukkig blijft verder wel rustig hoor. Ja, maar de woede die is er dus nog steeds, uh, onder meer ook vanwege dus die nieuwe maatregelen tegen separatistische ja. leiders. Ja, daar ging het gisteren allemaal om. Gisteren nam de rechter hier in Madrid bij het Hoge Rechtshof een definitieve beslissing tot het vervolgen van meer dan 25 Catalaanse politici. Politieke leiders voor dat referendum van afgelopen, uh, afgelopen oktober. Je weet, er zit al een aantal mensen enige maanden vast. Maar gisteren kwamen er nog eens vijf bij. En dan opnieuw oud-ministers van Poets de Mond. De voormalige Kamervoorzitter, ook zij verdween achter de tralies. Nou, en dan weet je ook, er zijn zes mensen in het buitenland gevlucht. Er kwam er gisteren nog één bij. En ook die zullen zich allemaal moeten gaan verantwoorden. Want als klap op de vuurpijl kwam gisteren aan het eind van de dag ook nog een nieuw internationaal aanhoudingsbevel. Ook voor Poets de Mond. Dus dat hele juridische circus gaat weer helemaal van vooraf aan beginnen. En goed, en dat verklaart dus ook die boze reactie gisteravond op straat in Catalonië. Want ja, het is echt een bende nu. Want ook die nieuwe regio-president, die Poets de Mond zou moeten opvolgen, is vastgezet. Wat betekent dat? Ja, nou ja dat is, uiteindelijk hè, Mark, is dit misschien natuurlijk wel wat Catalonië het meest nodig heeft op dit moment. Hè? Los, los van uh, rechtszaken die, die er spelen, heeft Catalonië echt weer een regiobestuur nodig. Eentje uh, die na, naar voren werd geschoven op donderdag. Dat was al de derde kandidaat die door de separatisten naar voren werd geschoven. Ook hij haalde het niet. Ja, Catalonia heeft een nieuw regiobestuur nodig. Maar de situatie blijft uh, zo moeilijk omdat het 50-50 is. Separatisten tegenover nationalisten. Hè? Dus de mensen die pro-Spaanse koers aanhouden. Ze komen er niet uit en blijft het zo de komende twee maanden. Ja, dan moeten we toch echt op naar nieuwe verkiezingen. Er is al een datum genoemd. 15 juli zouden ze opnieuw moeten gaan stemmen daar. Dat is, zou eigenlijk dan uh, wellicht de enige oplossing kunnen zijn... althans dan weer voor voorlopig... maar op dit moment om, om, om die impasse te doorbreken. Ja, maar uiteindelijk wil niemand water bij de wijn doen. Dat is, dat is het probleem. Want je ik, ik, ik mag vermoeden dat als er nieuwe verkiezingen komen... dat die impasse niet zal verdwijnen. Het zal, zoals het altijd is geweest... de ene helft tegenover de andere helft zijn. En het wordt, ja, misschien is het moment ook aangebroken dat ze eens leren... dat ze echt met elkaar uh, uh, door de straten moeten gaan. Ja. En met elkaar dat bestuur moeten gaan vormen. Want op deze manier uh, ja, komen gewoon nergens. Correspondent Rob Zoutberg vanuit Madrid. Steeds meer Venezolanen komen naar Curaçao... niet om werk te zoeken en meer geld te verdienen, maar uit nood. Curaçao weet zich geen raad met deze nieuwe vluchtelingen. Correspondent Dick Draaier sprak met een paar van hen. Dit is de wanhopige stem van Nelly Ariad... geboren in Venezuela op 2 augustus 1980. Zij is afgelopen zondag een hongerstaking begonnen... om te voorkomen dat ze wordt uitgezet... Want op Curaçao wordt vrijwel iedereen die illegaal is uitgezet. Er bestaat geen asielprocedure. Nelly is niet alleen. Ze is met negen andere vrouwen in hongerstaking. Allemaal opgepakt omdat ze illegaal zijn. Meer geluk had Carlos. Hij houdt zich schuil, net als duizenden andere Venezolanen... die ongezien Curaçao zijn binnengekomen. Venezuela is in Venezuela loopt mijn leven gevaar, want ik was politieagent. Ik denk anders. Ik steun de regering van Nicolas Maduro niet. Door anders te denken loopt het leven van mij en mijn gezin gevaar. Carlos kwam niet op zoek naar een beter leven. Carlos leverde forse kritiek in zijn korps op president Nicolas Maduro. Als hij wordt opgepakt en teruggestuurd, is hij zijn leven niet zeker. Ik zou moeten onderduiken en op een, een of andere manier uit mijn land moeten zien te komen. In Venezuela kan ik niet zijn. Het verhaal van de vrouwen in hoorstaking en Carlos... is tekenend voor de wanhopige situatie in Venezuela. Een situatie die door de overheid van Curaçao niet goed wordt ingeschat... zegt Mary Ann Goyri. Ze kwam legaal naar Curaçao, 30 jaar geleden... en heeft inmiddels een Nederlands paspoort. De humanitaire crisis is de grootste in Latijns-Amerika. In de hele geschiedenis van Latijns-Amerika... Amerika. Mensen gaan dood, mensen sterven van de honger. Mensen sterven door gebrek aan medicijnen. Door de criminaliteit die enorm is gestegen. Een maandsalaris is net genoeg voor één maaltijd per dag. Vraag is dan ook of de premier van Curaçao, Eugène Ruggenaat... met het huidige uitzetbeleid niet de ogen sluit... voor wat er in Venezuela gebeurt. We volgen het op de voet. Uh, en moet ik moet zeggen, als mens, als vader, als broer... heb ik ook mijn... Twijfels dat wij, en hoe lang nog, wij mensen kunnen blijven verwijderen. Maar op dit moment blijft het beleid dus een onmoedigen voor migranten. Is uw beleid van uitzetting voor ons nog... gevoed door de angst voor een aanzuigende werking? Nou, natuurlijk is dat deel van de overwegingen. Maar aan de andere kant heeft het ook te maken van... hoeveel kunnen we aan? Als we kijken dat 30 miljoen mensen in Israël willen wonen... waarvan blijkt 40 nu al uit het land willen gaan... dan moeten we rekening houden met grote aantallen. En dat is de achilleshiel van het huidige Curaçaose vreemdelingenbeleid. Het eiland heeft geen idee van de aantallen. Vreemdelingenadvocaat Geraldine Peres waarschuwt Curaçao. De minister moet echt rekening houden met zijn eigen interne veiligheid. Je eigen mensen verkeren in gevaar, want dat is een soort wild West. Ze kunnen doen en laten, de politie weet niet waar en wie ze moeten zoeken. En als je de illegale Venezolanen ook niet beschermt... worden ze prooi voor mensenhandel, de prostitutie en slavenarbeid. Ik weet niet of Curaçao dit op ons grondgebied zo wil hebben. En oh ja, dinsdagochtend zijn de hongerstakende vrouwen... in alle vroegte uitgezet. Nog voordat hun advocaat met hen kon spreken. Al dus correspondent Dick Draaier over die Venezolaanse vluchtelingen op Curaçao. En over vluchtelingenproblematiek weten we hier in Europa alles van. Eh, Griekenland natuurlijk bijvoorbeeld. Steeds meer vluchtelingen komen daaraan uit Turkije. na de koepoging bijna twee jaar geleden. In 2017, afgelopen jaar, voegen tien keer zoveel Turken asiel aan dan in 2016. En ze kwamen meestal per boot. Maar er zijn inmiddels ook steeds meer welvarende Turken die legaal hun toevlucht zoeken in Griekenland. Zij maken gebruik van het zogenoemde Golden Visa-programma. Bij de aankoop van onroerend goed krijgen ze er een Griekse verblijfsvergunning bij. Correspondent Connie Keeser ging kijken hoe dat in zijn werk gaat. Golden Visa-programma. Residence Permit. With the purchase of a home. Actually, we sold already this apartment. And now we're gonna renovate it. The... Uh uh, owner is going to use for a short-term uh, leasing. And the buyer is uh, a Turkish person? Yes, okay. yes it's Turks. Dit appartement uh, is al verkocht aan een, een, een Turkse uh, klant. En die gaat hier uh, investeren. Die maakt er waarschijnlijk een Airbnb uh, appartement van. En u heeft er meer uh, klanten die uh, uit Turkije komen. Uh, hoe komt dat? Because people, they like to have an... Een alternatief voor de toekomst, zegt Turkse makelaar Selcan Turk, al jaren werkzaam in Griekenland. Het afgelopen jaar heeft ze twintig keer zoveel aanvragen van Turkse burgers voor het kopen van huizen of voor investeringen in ruil voor een verblijfsvergunning in Griekenland. En natuurlijk heeft dat alles te maken met het moeilijke politieke klimaat in Turkije na de koe. Uh, of course, people are not uh, feeling very safe as, uh, as long as uh, the things are changing. Yes, they are buying now from everywhere, every kind of properties, lands, um, flats, shops, uh, buildings, etc. Do you want the security of an EU environment? Purchase a property in one of Greece's exciting urban hubs. Turken behoren nu samen met Chinezen en Russen... tot de top drie die gebruik maken van het Golden Visa-programma. Dat werd in 2013 door de Griekse overheid ingesteld... voor inwoners van derde landen, dus buiten de Europese Unie. Voorwaarde is wel dat zij minimaal 250.000 euro... investeren in onroerend goed, legt Selcian uit. If someone invests and buy a property... 250.000 euro of meer, they are getting for them and their families five years residence permit The basics: Greece's golden visa program applies to non-EU citizens who purchase a property in Greece, the value of which is at least 250.000 euros. Maar dit is niet voor iedereen weggelegd. Veel meer turken nemen het besluit te vluchten en asiel aan te vragen in Griekenland. In 2015 waren het er 43, in 2016 189 en in 2017, vorig jaar dus, 1827. Volgens advocaat Vasilis Papadopoulos van de Griekse Vluchtelingenraad... is het een nieuw type vluchteling. Even officials, let's say. Professors... I cannot even tell even, let's say, some judges... Uh, public uh, hooggeplaatste ambtenaren, professoren, zelfs rechters die bang zijn voor vervolging of hun baan zijn kwijt geraakt. De komst van de nieuwe vluchtelingen is een gevoelige zaak voor Griekenland en ze worden anders behandeld als politieke vluchtelingen. We are most sensitive in this. I cannot tell the way but for sure let's say the the asylum service mostly but even the Greek police let's say they are most sensitive in this issue verwacht wordt dat dit jaar het aantal Turkse vluchtelingen... naar Griekenland verder zal stijgen. In Nederland hebben honderden Turken sinds de mislukte staatsgreep... asiel aangevraagd, maar veel Turken vroegen de afgelopen jaren... ook een werkvergunning als kennismigrant aan... om in Nederland te kunnen wonen. En het onderzoek van de NOS blijkt dat niet alleen mensen zijn... die vanwege economische kansen naar Nederland kwamen... maar ook om veiligheidsredenen. Bij voor het Sportnieuws, Katrien. Ja, maar eerst nog even wat anders, Mark. Want uh, ik had er in het vorige uh, nieuwsoverzichtje een half uurtje geleden over olijfpitten. Ja, je weet ja, het nog ja. in Spanje. Die werden gebruikt voor mortel, voor de bouw. En daar wordt het namelijk luchtig van. Daar hebben onderzoekers ontdekt. Nou, jij vroeg hoe ze daarop kwamen. Ja. En de revisa, de construction... heb ik er nog even op nageslagen. Want dat was de bron. Ja. Nou, door de grote olijvenproductie in Spanje... want ze eten natuurlijk veel olijven... en gebruiken veel olijfolie... blijven ze met heel veel pitten zitten. Nou, die gebruiken ze tot nu toe wel als biomassa... in en energie. Maar dat levert niet zoveel op, dus ze hebben een andere bestemming gezocht. En dit is dus wel heel succesvol. Ideaal, ja. Mooi. Handig, Dank hè? voor het graag ja, ja, ja. Ja. gedaan. Nu dan toch maar de sport. Ja? <laughs> Nicky Terpstra die heeft de wielerkoers e 3 Harelbeken gewonnen. De renner maakt het ploegwerk van zijn team Quickstep af met een lange solo. En na afloop kwam Terpstra met een zelfbedachte zongtekst. Ik heb mijn stoute schoenen aan... Zie me hakken, zie me choppen, zie me gaan. Ik lust geen appel, lust geen kiwi. Ik wil gaan met die. Ik wil gaan met die. Ik wil gaan met die, gaan met die banaan. Hij kan nog ja. altijd rapper worden. Ja, dan volgens mij is de, ja, inderdaad, rap en hardcore. Uh, je broer is het, geloof ik. Als ik goed luister. Oh, is dat zo? Ja, nou, ja, ja. Ik ja. ben geen kenner. In het AD haalt columnist Stuart Mossau, Mossau uit... naar iedereen die op kunstgras wil voetballen. Hij haalt een opmerking van Ruud Gullit aan... en die zegt dat kunstgras het Nederlands voetbal... compleet heeft verwoest. Dan volgens Mossau moet er snel wat gebeuren nu. Elk jaar op kunstgras. Dat is een bedreiging voor ons voetballen, zegt hij. En ons spel. En veel vertrouwen in de KNVB heeft hij niet. Daar staan nu mensen aan de top... Die van Herakles komen, dat is de eerste club met kunstgras. En uiteraard veel verhalen over de start van het nieuwe Formule 1 seizoen. Dat begint morgen in Melbourne. De Volkskrant zoekt het antwoord op slechts één vraag. Is de haperende motor van Verstappen nu dan verleden tijd? Ik weet niet of ze het antwoord hebben gevonden. Het AD schrijft in ieder geval dat Max Verstappen... meer gevreesd wordt dan ooit. De krant heeft het over een veteraan van 20 jaar. Nou, of dat klopt, dat horen we straks in het volgende half uur... van Hans van Lozenoord. Want om 7 uur namelijk, dat is bijna een uurtje geleden alweer... is die kwalificatie begonnen in Melbourne. En over ongeveer een half uur schijnen we te weten uh, hoe Verstappen dat heeft ja, gedaan. Ja, ik zit al een beetje in de gaten te houden. Oh, Op dit ja, moment ligt die, ligt die vierde, Hamilton de snelste. Dat is een beetje zoals in ieder geval verwacht. Maar uh, Verstappen kan natuurlijk nog klimmen. Want uh, ze hebben hierna nou nog een kwalificatieronde. Uh, dat zo meteen. Nu de Imagine Dragons met On Top of the World. In Las Vegas komen ze in die rockband Imagine Dragons met On Top of the World. Vandaag is het NK legpuzzelen in Sveen. 28 teams moeten zo snel mogelijk een puzzel van duizend stukjes in elkaar leggen. René van der Zwet organiseert dat NK. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. 28 teams van vier personen. Is dat dan heel puzzelend Nederland? Nee, dat is niet heel puzzelend Nederland. Dit is uh, de finale van heel puzzelend Nederland. Want er zijn al zes voorrondes geweest, waar bijna duizend deelnemers aan hebben meegedaan. Zo. Dus dat is, uh, en dat gaat dan door het hele land. En dan komen jullie uiteindelijk uh, dus dit weekend bij elkaar in van van Ja, dat klopt. Er zijn voorrondes geweest. En de beste teams uit de voorrondes, die, uh, die plaatsen zich voor de finale. En dat is vanavond. En, en wie doen er mee? Uh, ja, dat zijn teams uit heel Nederland, uh, variërend in de leeftijd van, uh, van 18 tot en met 50. Dus eigenlijk uh, van alle plamage hebben we wat. Hm. En, en zijn het dan juist meer of minder jongeren in verhouding? Nou, in verhouding, um, als je kijkt naar de voorrondes, dan ligt het de leeftijd denk ik wat hoger. Als je ziet wie zich plaatst voor de finale, dat zijn dan toch weer de, de wat jongere mensen. Uh, je ziet vaak wel de wat wat opgeleide. wiskundige opleidingen, uh, die komen vaak ver. Ah ja. Ja, dat zijn de, die hebben er echt talent voor. Wat, wat, hoe moet ik me voorstellen, hoe ziet de wedstrijd eruit? Uh, het is eigenlijk heel simpel. Ze kregen, uh, ieder team die heeft een tafel tot zijn beschikking en ze krijgen een puzzel. Die puzzel is nog onbekend. Dus ze weten niet wat ze gaan puzzelen. Maar wel allemaal dezelfde? Uh, nou ja, zodra het startsein heeft geklonken, dan gaat iedereen als een gek puzzelen. En ja, wie als eerste alle duizend stukjes op de juiste plek heeft gelegd, die heeft gewonnen. Uh, allemaal dezelfde puzzel? ja, allemaal dezelfde puzzel. We hebben de, de bekende striptekenaar Jan van Haasteren. Oh ja. Die ja, die puzzelen meestal en die zal vanavond ook de nieuwste puzzel komen onthullen. Ah, dus dat is ook een bijzonder moment. En dan aan, waar, wat, waar zit hem nou de moeilijkheidsgraad in? Ja, de moeilijkheidsgraad is natuurlijk toch eh, de hoeveelheid kleuren die er vaak in zijn puzzel worden verwerkt. Mm -hmm. Uh, waardoor je moeilijker kan sorteren. Dus als je ja, een puzzel met lucht hebt, dan kan je dat blauw eruit sorteren. En dan hou je nog 300 stukjes blauw over. Maar hier vaak is dat toch wat, wat moeilijker bij de Jan van Haas, puzzels. En waar begin je dan? Uh, ja, toch, de meeste teams, uh, je ziet verschillende tactieken. Uh, maar de meeste teams gaan wel eerst twee mensen de puzzelstukjes sorteren. Zoveel mogelijk op kleur om zoveel mogelijk schifting in je stukjes te krijgen. En ze beginnen bijvoorbeeld niet standaard eerst met de randjes... want die komen er vanzelf wel naar buiten. <laughs> Oké, okay, ja. ja dat, is, oh, dat, dat is inderdaad wat ik dan... Als, ik, als het wel eens voorkomt, dan begin je daar. Maar dat is dus niet eh, om een NK te winnen, het verstandigst. Nee, want dat is eigenlijk zonde van je tijd... om de hele buzel, de duizend stukjes, door te zoeken... op zoek naar alle kantjes. Terwijl als je zeg maar, meteen op kleur gaat sorteren... en dan, als je al aan het sorteren bent, de kantjes eruit haalt... Ja, dan uh, heb je twee vliegen in één klap. Is het iets typisch Nederlands of uh, is er straks ook nog een WK? Ja? Nou ja, um, dit is nu het tweede uh, Nederlands kampioenschap. Um, ik probeer eerst in Nederland een, uh, een landelijke dekking uh, te krijgen. Dat hoop ik volgend jaar voor elkaar te krijgen... En dan ga ik mijn horizon weer verder verbreden naar Europa of naar de wereld. Ja. Komen er dan ook uh, mensen kijken? Is het publiek? Ja, er is, uh, komen steeds meer mensen kijken. Uh, nou, Jan van Haas heeft ook best wel een fanschaar. Dus die vinden het ook leuk om de nieuwste puzzel uh, te zien. Uh, en en, en ja, hem even te zien of een, uh, of een handtekening uh, na ja, Dus er uh, zal ja, dus best wel wat publiek op afkomen. Ik ben zeker ook voor die onthulling van die nieuwste puzzel. Wordt vanavond bekend NK legpuzzelen in Roelofaarsveen. Dank u wel, René van Zwet. NPO Radio 1. Het is weer het jaarlijkse welkom grutto weekend. Maar gaat onze nationale vogel voldoende ruimte vinden om eieren te leggen en jongen groot te brengen?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 Koop nu POCON biogazonmest en win een robotgrasmaaier. Meer weten, ga naar POCON.nl. Daten zonder Facebook-koppeling? E-matching. Dating hoger opgeleiden. Zet uw privacy op één. Koffie? Uh, staat klaar. Glimlach? Eh, <tie> uh, ja. Beetje eng, maar erg enthousiast. Ik keur hem goed. We um, praten kennis over onze 120.000 artikelen. We hebben een hoe fijne draad kruiskoop, 3,9 bij 25 mm Philips, pH2 staal gefosfateerd. We hebben een. Ja, ja, ah, oké, okay, check.